En al die mooie mensen. Uh, het voelt bijna alsof, uh, alsof we onze trouwdag hebben. Allemaal vrienden en familie, allemaal mooie mensen. En allemaal, ja, ook voor ons. Uh, dank jullie wel voor jullie komst. Er zijn zelfs vrienden helemaal vanuit Assen en Enschede gekomen vandaag. Dus ik geef deze een applausje. Ik zie ook heel veel mensen van Crossroads, mijn vorige gemeente ook, van harte welkom. Mensen van de Bron, ik wil jullie ja, hierbij van harte bedanken. Voor jullie durf, voor jullie moed. Om zeven jaar geleden te zeggen, nee we gaan niet proberen alles te behouden wat we hebben. Maar we gaan nieuw leven voortbrengen door het stichten van een nieuwe gemeente. Ja, daar mag ik op voortbouwen. Daar ben ik jullie diep dankbaar voor. Ook Serge en Mieke, mijn voorgangers, die, uh, ja, die zo'n goed fundament... ...hebben neergelegd. En daar ben ik jullie ook voor altijd ontzettend dankbaar voor. En jullie van Oase, ik heb ontzettend veel zin om de komende weken... ...en maanden en jaren met jullie... ...ja, er echt iets heel moois van te maken. Uh, samen met God. Ik, uh, als ik de volgende slide mag... ...ja, dat ben ik en mijn vader. Uh, wij waren afgelopen weekend... Waren we waren een weekend weg. We waren naar een klooster. En uh, dat stond al heel lang geleden gepland. Maar eigenlijk kwam het wel heel goed uit. Want het waren toch best wel intensieve weken. Afscheid nemen bij Crossroads. En ingewerkt worden in Oase. En ik kan geen Dropbox meer zien. <laughs> um, dus het was goed om even pas op de plaats te maken. Even, even God te zoeken. Even die stilte te zoeken. En waar ik dus van plan was om om heel veel in die stilte te zijn, heb ik eigenlijk heel veel gepraat. Uh, met mijn vader natuurlijk, we hebben lange wandelingen gemaakt. Maar vooral ook met allemaal andere mensen. We hadden daar namelijk, uh, als we ontbeten of lunchen of avondeten eten hadden, hadden we hadden een lange tafel en daar zaten we met z'n allen aan die tafel. Alle mensen die ik, die we, we kennen elkaar niet. Maar doordat we daar naast elkaar zaten, hadden we eigenlijk hele mooie en gelijk hele diepe gesprekken. En vertelden we wat we... Waarom we, we daar waren en wat we deden in het dagelijks leven. En dan vertelde ik dat ik, dat ik voorganger was. En dan keek ze me zo met grote ogen aan. En eigenlijk bijna allemaal vertelde ze dat ze dan ook spiritueel waren. Maar gelijk daarna vertelde ze me dan ook gelijk dat, ze, dat God niet een persoonlijke God was. Maar meer een soort kosmische energie. Een soort ja, onpersoonlijk uh, onpersoonlijke macht die het universum vult. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik in die gesprekken van afgelopen weekend weer besefte hoe belangrijk dat juist voor mij is. Dat God wel heel persoonlijk is. Dat we God wel degelijk heel persoonlijk kunnen leren kennen. Dat we wel degelijk Gods liefde kunnen, kunnen kennen en kunnen ervaren. En dat vertelde ik die mensen, het is afgelopen weekend dus ook, dat, dat God voor mij juist heel dichtbij is gekomen in de persoon van Jezus. En dat is eigenlijk het, het evangelie, het, het fantastisch mooie nieuws. Dat God zoveel van ons houdt dat hij er niet voor koos om vanaf een afstand naar de aarde te kijken en te zien hoe we er een potje van maken en hoe we onszelf en elkaar de vernielingen helpen. Maar dat die God vanuit liefde ervoor koos om naar deze aarde te komen. En een van ons mensen te worden in de persoon van Jezus. Jezus leefde onder ons. En sterker nog, hij houdt zoveel van ons dat hij ervoor koos om zichzelf op te offeren voor ons aan het kruis. Nou, dat is dus de God die ik mag dienen, ook hier in de oase. En weet je, soms, ik weet niet hoe dat met u is, maar soms twijfel ik daar wel eens aan houdt God wel echt van me? En elke keer als ik daar aan twijfel, dan kijk ik naar dit schilderij van Salvador Dali, wat boven mijn bureau hangt, op de studeerkamer. En dan kijk ik naar de uitgestrekte armen van Jezus. En dan is het alsof Hij zegt, zoveel houd ik van jou. En weet je, die onvoorstelbaar grote liefde van God, dat is eigenlijk wat mij ten diepste motiveert om voorganger te zijn. Waar ik Waardoor ik negen jaar geleden voorganger geworden ben. En waarvoor ik ook nu weer in Oase aan de slag ga. Die ongelooflijk grote liefde van God. Allereerst om die liefde steeds meer zelf te leren kennen. En om vervolgens die liefde dan uit te delen. Zoveel mogelijk aan anderen en aan zoveel mogelijk mensen. Dat is de reden waarom ik voorganger geworden ben. En waarom? Omdat ik geloof dat als de wereld iets nodig heeft vandaag de dag, dat het dan liefde is. Niet zomaar liefde, maar liefde die tegen een stootje kan. Pure, eeuwige, zelfopofferende liefde, met andere woorden, godsliefde. Dat hebben we allemaal keihard nodig. En daarom wil ik vanochtend een stukje, of vanmiddag al, een stukje met jullie lezen... wat helemaal over die liefde gaat... En wat mij inspireert om met die liefde aan de slag te gaan, en hopelijk inspireert het jullie ook nog, staat in Efesius 3, vers 14 tot 19. Efesius is, uh, is eigenlijk een brief die, die Paulus, een van de eerste volgelingen van Jezus, aan een van de, van de kerken in Efeze geschreven heeft. Efeze is, is nu in het huidige. Turkije. En eigenlijk is dit stukje wat hij hier schrijft, één lang gebed voor de kerk. In vers 3 vers 14 tot 19. Daar staat dit. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Mocht Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat omdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Nou, ik vind het een, een prachtig gedeelte. En, en er zijn een aantal dingen die mij opvallen in deze verzen. Allereerst dat de, de drie-eenheid hier prachtig in naar voren komt. Misschien ben je nieuw met het christelijk geloof. Maar dat is dus een van de grote mysteries waar we als christen in geloven. Dat we, we geloven in één God. Zo openbaart God zich van geens op de openbaring als één God. En tegelijkertijd zien we dat die ene God bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat zien we ook in deze versen heel mooi. Allereerst de Vader in vers 14 tot 15. Daar staat, daarop buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. God is allereerst vader van elke gemeenschap in de hemel en hier op paarden. En hij is ook de vader van oase. En die vader is de bron van alle liefde. En vanuit die liefde heeft de vader zijn zoon eerst gestuurd en daarna zijn geest. Zodat wij die liefde ook echt mochten gaan ervaren. Dus eerst de vader, ten tweede de heilige geest in vers 16. Dan staat het volgende. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest. De Geest maakt ons innerlijk sterk. En de Heilige Geest geeft dat wij Gods liefde gaan ervaren. Liefde is een vrucht van de Geest. En dan ten derde, Jezus Christus. In het tweede deel van vers 16 staat er dan zodat door uw geloof Christus, Jezus, kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in die liefde. Dat is het bijzondere. Als we dus ons vertrouwen gaan stellen in Jezus als degene die ons bevrijdt en vergeeft en geneest door zijn dood en opstanding. Dan komt Jezus dus als het ware in ons hart wonen door zijn geest. En dan gaan we als het goed is steeds meer van die liefde ervaren. Niet alleen hier, maar ook hier. En dan raken we steeds meer diep geworteld in die liefde. Dan wordt dat het fundament onder ons bestaan. En dan worden we niet meer zo snel omvergeblazen door wat andere mensen van ons vinden. Of alle dingen die er gebeuren in ons leven. Want als het echt zo is dat Jezus God is en Hij zichzelf voor ons opgeofferd heeft, omdat hij ons zo belangrijk vindt, nou, ...dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. Oh. Nou, als dat het geval is, en dan gaat Paulus even helemaal los. Dan roept hij uit in vers 18. Dan zul je de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen van die liefde. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Wauw, klinkt mooi, toch? Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Die, die lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van Christus. Laten we daar eens wat beter naar kijken. Want hoe lang is de liefde van Christus? Oneindig lang. Die houdt nooit op. In dit leven geloof ik dat we maar de, de prik Zien en ervaren van die liefde vergeleken met het moment als we Jezus zullen zien van gezicht tot gezicht. En er in openbanken staat dat hij zo knieën, knielen en onze tranen van onze ogen zal wissen. En op dat moment zal al ons lijden, al ons pijn, al ons verdriet, al onze eenzaamheid in één klap verdwenen zijn. En we zullen ten volle zijn liefde ervaren, voor altijd. Dat is hoe lang de liefde van Christus is. En hoe breed is de liefde van Christus? Nou, ik geloof dat de liefde van Christus zo breed, zo wijd is, dat niemand buiten de boot valt. Zelfs niet mensen die wij al afgeschreven hebben. Zoals draaideur, draaideurcriminelen of dictators. Of uh, pornofilmsterren, ik noem maar wat. IS-terroristen. Niemand is te kwaadaardig. Of te zondag voor Jezus de liefde. Opnieuw, kijk naar het kruis. Jezus was net gekruisigd en werd constant bespot. Door die mensen die voor hem stonden. En wat deed hij? Hij bad voor ze. En wat bad hij? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat is hoe breed, hoe wijd die liefde van Christus is. En hoe hoog is de liefde van Christus. Ik moet denken aan wat David zegt in Psalm 36, vers 6. Als hij zegt, Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken rijk trouw. Voor David was dat het hoogste wat hij kon bedenken. De hemel, de wolken, dat is wat hij op dat moment kon zien. De wetenschap was nog niet zo ver, dat het nog veel verder ging. Ik denk als David vandaag de dag had geleefd, dat hij dan zoiets zou zeggen als, hier, uw liefde gaat zo hoog, die gaat voorbij ons melkwegstelsel. En uw trouw die rijdt biljoenen lichtjaren van hier. Dat zijn maar klein menselijke pogingen om die ongrijpbare grote liefde van God te vatten in woorden. Als zelfs het universum Gods liefde niet kan bevatten, laat staan ons hoofd en ons hart. Zo hoog is de liefde voor Christus. Dus. En tenslotte, hoe diep is de liefde voor Christus? Heb je ooit gehoord van het beeld van de Christus van de afgrond? Dit is een foto van het beeld. Iemand? Dat beeld staat 15 meter onder water. Het beeld is zelf 2,5 meter hoog. Voor de kust van Italië in de Middellandse Zee. En ik heb geen idee waarom dat beeldrooit is neergezet 15 meter onder water. Maar voor mij symboliseert dat iets van hoe diep de liefde van Christus gaat. Dat er geen diepte zo diep is als de liefde van Christus gaat nog. En dat lezen we in de evangelie. Jezus werd verlaten en verraden door zijn beste vrienden. Jezus ervoer wat het is om verschrikkelijk eenzaam en bang te zijn. Jezus leidde aan het kruis meer dan iemand van ons ooit zal leiden. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. En waarom? Omdat Jezus op dat moment werd afgesneden van de Vader. Degene voor wie hij het allemaal bent. Dus waar je ook heen gaat op dit moment, waar, door, waar je doorheen gaat, hoe diep de vallei ook is, waardoor je heen gaat, Jezus is nog dieper. Hij is er doorheen gegaan en hij zal er zijn. En nogmaals, zoals David in, de, in Psalm 23 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dat is hoe diep. De liefde van Christus gaat. Even samenvatten. Dus als we ons vertrouwen op Jezus gaan stellen. en zijn liefde voor ons. Hoe meer we gaan beseffen hoe oneindig groot zijn liefde voor ons is. Maar er zijn nog drie woordjes die we tot nu toe in deze vers hebben overgeslagen. En die eigenlijk onmisbaar zijn. Voor ons om ten volle te bevatten hoe groot de liefde van God is. En dat zijn de drie woorden met alle heiligen. In vers 18 staat er, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus, kennen alle kennis te boven gaat. Wat betekent dat, met alle heiligen? Wie zijn die heiligen? Zijn dat alleen die paar personen die officieel door de Wams-Katholieke Kerk heilig verklaard zijn? Nee. Alle heiligen zijn jij en ik. Dat zijn wij. Je denkt misschien ik, een heilige. Ik zou eens moeten weten hoe vaak ik onderuit ga. Maar dat is dus niet wat de Bijbel met een heilige bedoelt. Een heilige volgens de Bijbel is niet iemand die perfect is. Die een volmaakt leven leidt. Maar iemand die apart gezet is door God voor zichzelf. En die iemand... Is niet geheiligd door wat hij wel of niet doet. Maar juist door wat Jezus voor hem gedaan heeft. En waar hij of zij zijn vertrouwen in stelt. Dat is een heilige. Dus wie zijn alle heiligen? Dat zijn wij. Dat is oase. Nou de vraag is waarom kunnen we alleen samen met alle heiligen. Alleen samen met elkaar. Die lengte en de breedte en de hoogte. En de diepte van, van, liefde, van de liefde van God leren kennen. Waarom kunnen we dat niet lekker in ons eentje? Lekker op zondagochtend uh, hour of power kijken op de bank. Zonder al die lastige andere kisten. Gewoon lekker in je eentje. Jouw relatie met God. Waarom kun je alleen met anderen die volle breedte en hoogte en lengte en diepte van, van Gods liefde leren kennen? Kijk eens om je heen. Draai eens even 180 graden om. Kijk eens naar elkaar. Zie je? Zie je hoe ongelooflijk verschillend we allemaal zijn? Hoe verschillend God ons gemaakt heeft? En dat vind ik het bijzondere. Dat zag ik al in Crossroads. Maar ook nu weer hier in Oase. We komen van zoveel verschillende culturen. En nationaliteiten. En achtergronden. En kerkelijke en niet kerkelijke achtergronden. En we zijn allemaal samen kerk. Soms denk je misschien. Oh was die ander maar ietsje meer als ik. Dat zou het een stuk makkelijker maken. Toch? Als we eerlijk zijn denken we dat regelmatig. Maar ik geloof dat God dat juist. Bewust met opzet heeft gedaan. Juist mensen die zo verschillend zijn. Bij elkaar te brengen. Want als we helemaal in ons eentje zouden geloven. Of alleen maar met mensen die precies zoals wij zouden zijn. Dan zou je maar dit. Zo'n klein beetje van Gods liefde. Zien en ervaren. Maar juist. In en door anderen heen. Zien we meer van Gods liefde. Waarom? Omdat we zoals de Bijbel zegt, allemaal naar Gods beeld geschapen zijn. We zijn allemaal, weerspiegelen iets van wie God is. En juist als we zo verschillend zijn, met zoveel verschillende culturen en nationaliteiten en talen en achtergronden, dan, is, dan is, we weerspiegelen we dus allemaal iets verschillends van die veelkleurige liefde van God. En dan hebben we elkaar dus keihard nodig, die volle breedte en hoogte en lengte en diepte leren kennen. En ik kan je vertellen, in de paar weken dat ik nu in Oase actief ben, heb ik al meer van Gods liefde leren kennen en leren ervaren door jullie heen. Omdat jullie anders zijn als ik. En jullie ervaren God op een andere manier. En jullie leven je geloof op een andere manier uit. En daar zie ik iets van God in. En hopelijk jullie ook iets van God in mij. En weet je, dat is dus mijn diepste verlangen. Misschien van al mijn verlangers en ik heb een heleboel verlangers voor Mijn diepste verlangen. Dat we samen met alle heiligen hoe gebroken ook zijn meer en meer en meer voor die liefde van God gaan kennen. gaan begrijpen, gaan ervaren. Niet ondanks, maar juist dankzij ons verschillen. En dat we die liefde dan niet voor onszelf houden, maar dat we Juist gaan uitdelen aan elkaar en, en de mensen hier in de buurt. De mensen waar we, waar we wonen en waar we werken. En ik besef me heel goed dat we Gods hulp daar keihard voor nodig hebben. Dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. En daarom ben ik zo blij dat God niet, niets liever wil dan die, die hulp aan ons te geven. Ik wil mijn, uh, mijn korte preekje daarom ook eindigen om gewoon de tekst die we vandaag gelezen hebben om die samen te bidden. Want zoals ik al zei, eigenlijk is het één lang gebed... Gods liefde... In, onze, in ons midden. Dus laten we dat met z'n allen bidden. Als je, als je wil, mag je het hart op meebidden. Ik heb het... uitgeschreven. God, onze Vader... we buigen onze knieën voor U. Want U bent de Vader van elke gemeenschap... in de hemel en op aarde... U bent ook de vader van de oase en de bron. Daarom bidden we. U ons diep van binnen kracht wilt geven door uw geest. Wilt u ons geloof zo groot maken. Dat Christus altijd in ons aanwezig is. En dat we diep geworteld blijven in zijn liefde. We bidden dat u ons laat zien. Hoe lang en breed en hoog en diep uw liefde is. Dan zullen we begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich ooit kan voorstellen. Laat ons zo vol zijn met uw liefde. Dat we niets anders kunnen dan te overstromen met liefde voor u. Voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat bidden we in de naam van Jezus. Kom ze Amen.